7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 journal. Goedemorgen allemaal. Het streekvervoer in het hele land ligt plat door een staking. En het weer heeft vannacht voor flink wat problemen gezorgd. Een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Vronven. Door de zware onweersbuien vannacht is er op veel plaatsen wateroverlast geweest. In Limburg liepen veel straten onder water. Het onweer trok vanuit het zuiden, ook over andere delen van het land. Onder meer uit Rotterdam, Vianen en Amsterdam kwamen meldingen van overlast. Op een aantal plaatsen veroorzaakte blikseminslagen brand. Ook delen van België en Duitsland kregen te maken met noodweer. Het streekvervoer ligt plat door een staking. Vandaag en morgen rijden vrijwel geen streekbussen en regionale treinen. Er wordt al lang onderhandeld over de werkdruk en loonsverhoging. Een voorstel van de werkgevers werd vorige week door de chauffeurs afgewezen. Volgens de bonden is het nu het juiste moment om het werk neer te leggen. Vanwege de meivakantie zijn veel mensen vrij. En ook zijn de examens nog niet begonnen. Het tekort aan vakmensen in de bouw loopt snel op. Volgens het UWV zijn er zo'n 46.000 vacatures. Er is vooral behoefte aan schilders, timmermannen, elektriciens en loodgieters. Door de aantrekkende economie zijn er veel banen bijgekomen. Uit hun bureaus zeggen dat ze moeite hebben om genoeg goede mensen te vinden. De lonen in de bouwsector schieten daardoor ook omhoog. De Fiat onderzoekt dochterondernemingen van SHV, het grootste familiebedrijf van Nederland. Ze worden volgens NRC onder meer verdacht van omkoping en oplichting. Een van die bedrijven is Mammoet. De transportonderneming wordt verdacht van omkoping in Mauritanië en in het Midden-Oosten. Moederbedrijf SHV is opgericht door de familie Ventener van Vlissingen, een van de rijkste van Nederland. Er werken wereldwijd 60.000 mensen. Het familiebedrijf zette vorig jaar 20 miljard euro om. Een grote meerderheid van de Nederlanders is nog steeds op 4 mei om 8 uur s avonds 2 minuten stil. Uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek blijkt dat bijna 8 op de 10 Nederlanders meedoen aan de herdenking. Volgens de onderzoekers is er nog altijd een groot draagvlak voor het herdenken van 4 en 5 mei. Ruim driekwart van de ondervraagden zegt dat de herdenking nooit mag worden afgeschaft. FC Barcelona is voor de 25e keer landskampioen geworden. De club won met 4-2 bij het Deportivo La Coruña... van Clarense Seedorf, dat door de nederlaag is gedegradeerd. Lionel Messi scoorde drie keer. Door de overwinning is Barcelona niet meer in te halen... door concurrenten Atletico Madrid en Real Madrid. Het weer dan nog, vanochtend nog vooral in het noorden buien. Daarna is het een tijdje droog, bij maxima tussen 11 tot 16 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten opnieuw regen. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is een normale ochtendspits. Uh, ondanks de meivakantie zitten we toch op zo'n 120 kilometer. Heeft ook met het weer te maken uiteraard. Vooral in het midden van het land merk je dat. Op de A1 bijvoorbeeld, richting Amsterdam. Tussen Stroen en een bijna een half uur vertraging. In het zuiden, op de A2 Maastricht, richting Eindhoven... stond een auto in brand. Tussen Maarhees en Knopenleende en Leende nu 10 minuten vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. Een ongeluk op de A15 Nijmegen, richting Gorkum... tussen Knopendel en Delenaf het arkel 7 kilometer met ruim... 50 minuten vertraging. De weg was even helemaal dicht. Nu is alleen nog de rechte rijstrook dicht. En op de A27 van Almere naar Utrecht... tussen Beeldhoven en Knopen de Rijns weer tot slot. 10 minuten vertraging. Daar was een ongeluk en ook daar was heel even een rijstrook afgesloten. Het NOS Radio 1 Journaal. Nou, uh, goed, ja, daar gaan we dan. Het is uh, drie, vier minuten over zeven. Er gebeurt hier van alles. Uh, uh, uh, maar wij gaan gewoon schakelen met uh, Utrecht, want daar is al de hele ochtend uh, Maino Remmers. En daar wordt gestaakt dus in het streekvervoer. Uh, Maino, even de situatie. Uh, je komt daar dus aan op Utrecht Centraal nog met de trein, want die rijdt wel. En dan wil je dus met ja. je bus verder. Ja. En dat kan niet. Nee, daar staat, een, een, een staat er een soort rolbanner bij de roltrap. Er rijden geen treinen en bussen. Ik dacht zelf nog even van, wacht even, Utrecht, dat is toch een, een gemeentelijk vervoerbedrijf. Die vallen in Amsterdam onder een andere CAO. Maar in Utrecht valt dat, dat stadsvervoer onder Q-bus. Dat is weer allemaal geherorganiseerd. En uh, ja, die vallen wel onder deze CAO. Dus er rijden ook geen... Uh, geen trams naar bijvoorbeeld Nieuwegein. Dat uh, rijdt ook niet, maar ook geen bussen naar bijvoorbeeld het academisch uh, centrum, uh, het, het, het, het academisch ziekenhuis hier in, in Utrecht, waar natuurlijk ook veel mensen naartoe moeten. Nee, alle perrons zijn leeg. Het is ook helemaal niet druk op uh, Utrecht Centraal. Ik heb het idee dat veel mensen er toch wel rekening mee hebben gehouden. Taxichauffeurs zeiden net, nou het valt wel mee. Maar ja, er stonden natuurlijk toch net men, uh, mensen in een druilerige regen... die bijvoorbeeld moeten naar... Op weg naar Schiphol. En we hoorden gisteravond laat dat er geen bussen meer zouden rijden. Dus dat werd een taxi. Gisteren was Schiphol een probleem, hè? Ja, ja dat klopt, ja. Dan denk je, dat is nu opgelost. Maar nu staan jullie hier uh, ja. bij eigenlijk een lege halteplaats. Ja, dat is wel uh, wat buitenaards. Dat ben ik hier niet gewend. Weet je ook waar het over gaat? Nee, geen idee. Ja, ze, moeten, ze hebben eigenlijk al een heel lang een cao-probleem. Ze hebben te strakke rijtijden. Kunnen niet eens naar de wc, zeggen de chauffeurs. En te weinig loon natuurlijk. Nou ja, misschien is het wel goed als mensen een keer merken hoe, ja. hoe, uh, belangrijk, dat heel re hoe relevant dat is. Ja. Ja. Ja. Maar ik, ja, dat het probleem om naar Schiphol te komen natuurlijk nog niet op. De rijdt natuurlijk wel treinen hè, naar Schiphol. Ik hoop het, ik hoop het. Dus we gaan zien ja. of deze machinisten wel mogen plassen tijdens het werk. En... Ja, <laughs> ja, sommige treinen zitten niet eens in de wc mee geloof ik. Hè. Nee, dat maar goed, waar. de treinen rijden wel. Overigens niet de treinen van regionale vervoerders her en der in het land. En jullie moeten allebei naar Schiphol? Ja, we worden bij elkaar. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar jullie staan toch niet heel bozig. Want er zijn heel veel mensen die toch een beetje bozig naar een taxi lopen. Nee hoor, we komen net uit de taxi. Dus uh, ik was het probleem gelukkig voor. Maar uh, ja, ik hoop dat het opgelost wordt in ieder geval. Voor... Moet niet te lang duren. Nee, liever niet. Ja. Oké, okay, nou. <laughs> Met de koffers op weg naar de trein en dan toch maar naar Schiphol. Goeie reis. Dus, hartstikke bedankt. Dank u. Ga jij naar Rijnsweert? Mensen proberen taxis te delen. Dat scheelt natuurlijk in de kosten, ja. Ja, dat is erg. Raam, dit is. Ik kan niet fietsen, dus ik heb geen alternatief. Nee, want u loopt met een stokondersteuning, zie ik. Ja, ja en in het nieuws staat steeds streekbussen, maar stadsbussen vallen er ook onder. Dus ja. uh, heel jammer. Ja, die vallen er hier in Utrecht ook onder. Amsterdam ja. rijdt de boel wel, heb ik begrepen. Vandaan. Was ik daar maar gebleven. <laughs> ja, Maar misschien is er toch iemand die een taxi wil delen. Dat is, hebt u begrip voor de actie trouwens? Um, ik vind wel dat uh, uh, als ik zie waar die stadsbussen hiervoor staan... met, met die studenten fietsen die door rood rijden... Um, de druk die er op ze staat, dat begrijp ik wel. Maar ik denk dat je ook een andere manier van actievoeren kunt doen. Ja. Ga even een half uur onderbreken met je, met je... In plaats van helemaal niet rijden? Ja, twee dagen lang. Ik vind het nogal wat. Ja, het jaagt u op kosten, want een taxi ja. naar... naar, wat naar zei het u? Het. Dat is toch wel een behoorlijk stuk. Ik denk 15 euro, 20 euro, enkele reis... Mijn baas gaat het natuurlijk ook niet betalen, ja. begrijpelijkerwijs. Het is mijn vakantie, maar u moet wel naar uw werk. Ja, ja. Dus uh, Goed, ik ga een taxi nemen. Ja, succes. Ja, dank u wel. Er staan in ieder geval voldoende taxis, dat wel. Dat wel. <laughs> hebben die wel een goede dag. De laatste <laughs> keer dat we aan tafel zaten was het echt niet leuk. Ja, en ondertussen weer even terug op Perron C, jaarbeurszijde... waar geen bussen staan, maar wel een vrachtwagentje... geregeld door de vakbond met een flinke installatie erop. FNV-bondgenoten en CNV die hier actie voeren en nu is dat de jullie met alle even werkgevers, het is ons menus. en we moeten gaan praten om uh, tot een goede CEO te komen. Dus laat ik hopen dat de werkgevers dit signaal uh, ontvangen. Zo niet, dan gaan we volgende week gewoon keihard door. Hey! Top, jongens! Als ze, er, als ze er dus niet uitkomen, dan betekent het dat het volgende week weer plat gaat. Dat wordt hier nu aangekondigd. Um, met een kort geding hebben die werkgevers overigens afgelopen week nog geprobeerd deze staking te voorkomen. De rechter vond het stakingsrecht toch belangrijker dan de overlast die eventuele reizigers ondervinden. Daar zal zeker in hebben meegespeeld dat er sprake is van een mijnvakantie. De muziek gaat weer aan. De stakers beginnen weer aan koffie en gevulde koeken. En zij die zich nog moeten inschrijven gaan dat doen onder een van de tentjes. Arno Remmers is dat... Het was een historische ontmoeting die tussen de leiders van Noord- en Zuid-Korea afgelopen vrijdag. Voor het oog van de internationale media stapte Kim Jong-un als eerste Noord-Koreaanse leider de grens over naar Zuid-Korea, waar president Moon hem opwachtte. De twee leiders spraken vervolgens urenlang met elkaar, onder meer op een bankje in de open lucht. En nu komt er steeds meer naar buiten over wat Kim en Moon met elkaar hebben besproken. Correspondent Gary van Pinksteren in Peking: Gary, wat valt dan het meest op? Nou, het meest interessante is dat Kim nu voor het eerst echt zegt... van: ik wil echt vrede sluiten, hè, ik wil een vredesverdrag. En dat ga ik ook doen als Amerika zegt dat ze toezeggen... dat ze ons niet aan zullen vallen. En dan ben ik ook bereid om mijn kernwapens te ontmantelen. Uh, hij heeft ook gezegd, ik ga dus niet alleen een testlocatie sluiten... maar jullie journalisten mogen daar ook bij komen kijken. Dus het lijkt in ieder geval alsof hij vergaande toezeggingen doet. Ja, dat gaat heel ver, dit. Ja, dat lijkt het inderdaad wel. Maar het is nog even de vraag wat het nou precies is. Hè? Want hij kan nog steeds op een gegeven moment gaan zeggen... ja, ik wil zeker vrede. En als jullie niet aanvallen... maar je moet dan echt wel al je troepen ook als Verenigde Staten weghalen uit Zuid-Korea. Anders geloof ik niet dat jullie niet aanvallen. Dus dan, ja, dan start er weer een hele lange onderhandeling... en dan is het eigenlijk nog maar heel erg het begin. Wat zou hij nog meer hebben gezegd? Want er komt nog meer naar buiten... Nou, een van de aardige dingen die hij gezegd heeft is... Uh, dat hij zegt van nou, als Trump nou met mij persoonlijk zou praten... dan zou hij vast merken dat ik een heel redelijke man ben. Dat ik ook niet echt het type ben om raketten af te sturen op uh, Amerika niet. En ook niet op, de, uh, op, op andere plekken. Zo'n type ben ik niet. En dat is natuurlijk wel heel erg interessant op het moment dat hij dat zegt. Terwijl dat, toch van tevoren, terwijl dat toch vroeger datgene was waar hij juist mee dreigde. En geloven ze dat in de Verenigde Staten, denk je? Nou, in ieder geval de nieuwe veiligheidsadviseur van Trump... John Bolton, die gelooft het niet. Die heeft er heel koel uh, cool op gereageerd. Die heeft gezegd, nou, dat moeten we allemaal nog maar zien... of dat echt zo is. We kennen dit soort tactieken van Noord-Korea's... hebben het vaker gedaan. Uh, ze zeggen vaak een heleboel dingen toe... maar als ze dat dan echt moeten waarmaken, dan doen ze het niet. Dus die heeft nog wel heel veel reserves... en die reserves kun je ook wel begrijpen. Want we zien nu een totaal andere Kim... dan dat we die van nog maar een paar maanden geleden kenden, ja. Wie is ware Kim? En dit is allemaal van horen zeggen in, in, die, in die zin. Want hoe is dit naar buiten gekomen eigenlijk? Ja, dat is ook nog een belangrijk punt. We weten het dus niet van Kim zelf. Maar het zijn de Zuid-Koreanen die dit zeggen... Die zeggen, we zijn uit die bespreking, is in die besprekingen heeft hij dit en dat gezegd, Maar de Zuid-Koreanen hebben ook wel een belang erbij om dit naar buiten te brengen... en het misschien ook een beetje positief te interpreteren. Omdat die heel graag willen dat die top er komt... en ook heel graag willen dat die vrede er komt. Maar dat, het zijn dus een beetje gekleurde berichtgevers. En in ieder geval is het zo dat Amerika later niet kan zeggen tegen Kim... je hebt dit en dat beloofd, want Kim zelf, uit zijn eigen mond... hebben we het niet gehoord. En dat was Garry van Pinkse. ja. Er komen meer opvallende berichten naar buiten. De eerste stappen naar vrede tussen de twee Koreërs. worden door zowel Noord- en Zuid-Korea al gezet. Zo gaat Noord-Korea de klok gelijk zetten met Zuid-Korea. Nu verschillen de tijden van de twee landen nog 30 minuten van elkaar. En Kim Jong-un zou dat pijnlijk hebben gevonden om te zien tijdens de topontmoeting met Moon. En de nieuwe tijd moet volgens Noord-Koreaanse media komende zaterdag al ingaan. En Zuid-Korea gaat op haar beurt de luidsprekers op de grens met Noord-Korea uh, weghalen. Die blazen al sinds de Koreaanse oorlog negatief commentaar uh, over de grens naar, uh, naar het noorden. Bijvoorbeeld over de dure kledingsmaak van de grote leider Kim Jong-un en zijn vrouw. Vorige week werden de luidsprekers al op stilgezet en vanaf morgen worden ze ook echt verwijderd. Radio Dan is het nu 12 minuten over zeven. Praat ik u nog even snel bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Nieuwsuur blikte terug op de chaos op Schiphol. De vraag was of het echt nodig was om de hele luchthaven te sluiten... na een stroomstoring. Veiligheidsexpert Marco Zanoni betwijfelt of er genoeg is gedaan... om te voorkomen dat het zover kwam. Dus ik snap wat je op de duur denkt, het wordt te druk. Er is maar één manier uiteindelijk nog zorgen dat er niet meer mensen bijkomen. De vraag is natuurlijk, voordat je op dat moment was beland... Wat heb je in die uren daarvoor gedaan om te zorgen dat mensen bijvoorbeeld ontmoedigd werden, eh, ook al gewaarschuwd werden. En dat momenten, kritiek moment even in vaktermen, dat je dan niet meer anders kunt. Ja, daar wil je eigenlijk niet in terechtkomen. In Nieuwsuur aandacht voor de Malaise bij FC Twente. De club degradeert naar de Jupiler League. Dat komt hard aan in Twente, zei Onno Jacobs, de voormalig directeur van de club. Ik denk dat het voor de club een slag is, ja. Uh, voor de supporters, de achterban, ik denk dat die hier, uh, hier kapot van zijn. Ik denk dat de noodzaak uh, uh, voor de FC Twente... om zo snel mogelijk terug te keren in de, in de eredivisie... dat dat heel belangrijk is, want de, de loyaliteit, de trouw van... zowel de supporters als de sponsoren, die zal er zeker zijn... Maar die is eindig. Die is natuurlijk eindig. In Met het Oog op Morgen zaten AD-journalist Bart van Eldert... en NRC-verslaggever Danielle Pinedo. Allebei overwonnen ze kanker... en ze schreven elkaar brieven tijdens de behandeling. Die brieven zijn gebundeld in het boek... Beter worden is niet voor watjes. En ze concludeerden dat het, het overleven moet ik zeggen, van een levensbedreigende ziekte... dat dat soms best moeilijk kan zijn. Ik heb het aan mijn uh, chirurg laten lezen... en die zei dat eigenlijk verplicht moeten worden voor hulpverleners. Ja? En dat ze echt in het hoofd van die patiënt kruipen en begrijpen dat het ook he, na die ingreep nog een heel moeilijk proces is. Vijf jaar na de troonswisseling blikte de NOS terug in een speciale uitzending over die inhuldiging van koning Willem-Alexander. Als Ronald André Kuipers herinnerde zich van de ceremonie in 2013 vooral dat hij bang was om te struikelen. Heel simpel, je moet gewoon netjes lopen. Uh, maar je wil geen fouten maken. En het is toch een heel bijzonder moment, omdat het iedereen kijkt. En de hele wereld kijkt, alle royalties uit andere landen zitten daar ook. en uh, Dat is toch gewoon een spannend moment. Het is bijna zo spannend als een lancering. Ja. Dat was gisteravond op Radio NTV. En dan nu een paar onderwerpen uit het aanbod van de buitenlandse media. Ja, u hoorde het net al in het nieuws. Hier in Nederland hebben we vandaag en morgen te maken met een staking in het streekvervoer. Maar België is al de hele week in de ban van een staking bij distributiecentra van supermarkt Lidl. Leden van de Socialistische Vakbond blokkeren sinds gisteravond het centrum in Sint-Niklaas. En daarmee zijn alle vijf distributiecentra in het land geblokkeerd. En kunnen de winkels niet meer worden bevoorraad. De werknemers protesteren tegen de hoge werkdruk. En het lijkt erop dat de staking... Nog wel even gaat duren, zegt deze VRT-verslaggever. Ik moet zeggen, het wordt er ook niet gemakkelijker op gemaakt... dat we binnenkort aan 1 mei zijn. Uh, op een socialistische feestdag, vlak ervoor... zomaar compromissen aanvaarden over zo'n belangrijk thema als werkdruk. Ik denk dat zeker aan Waalse kant de bereidheid om dat te doen... gering is momenteel. En president Buhari van Nigeria gaat vandaag op bezoek... bij president Trump in Washington. Hij is de eerste Afrikaanse leider die een ontmoeting heeft... met de 45e president van de Verenigde Staten. Verwacht wordt dat ze het gaan hebben over samenwerking... op het gebied van economie en veiligheid, zo schrijft de BBC. Zo is het ook voor de VS relevant dat de jihadisten van Boko Haram... in het noorden van Nigeria worden bestreden. Maar het kan ook een beetje een ongemakkelijk bezoek worden... zegt de BBC, want Trump noemde Afrikaanse landen onlangs natuurlijk nog shithole countries. En in het noorden van Thailand waren gisteren meer dan duizend mensen op de been. Daar schrijft The Guardian vanochtend over. Ze protesteerden tegen de bouw van luxe woningen in een nationaal park. Die bouw is begonnen in 2015. Het is een van de grootste protesten sinds de militaire junta in Thailand actief is. Sindsdien is het strafbaar om met grote groepen samen te scholen. De demonstranten hadden van tevoren een vergunning aangevraagd... en daarom is het protest niet opgebroken. De actievoerders willen dat de overheid de huizen weer neerhaalt... anders volgen er meer protesten. De regering heeft mensen gewaarschuwd om niet zelf dingen te gaan vernielen... anders worden ze vervolgd. Het is dan weliswaar mei meivakantie. Maar ja, het weer werkt vanochtend niet mee op uh, maandag, uh, nee, Jolanda. Nee, zeker niet. Dat merk je vooral in het midden van het land en ook een beetje in het zuiden. Uh, daardoor, ja, daar blijft wat water op de weg staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daardoor is tussen Knoopendel en Af het Kerkdriel uh, de linkerrijschok dicht. Vertraging een kwartier. Maar ja, de meeste vertraging heb je toch op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Knoopendel en Af het Arkel bijna een uur of meer dan een uur vertraging nu. Komt door een ongeluk, daar is nog steeds de rechterrijschok dicht. Ben je op weg naar Gorkum kan je beter omrijden via Utrecht over de A2 en de A27. Ook in het zuiden net een ongeluk tussen een vrachtwagen en een vuilniswagen op de A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Nistelrode en eerder ruim drie kwartier vertraging. De linker is daar dicht. Ben je op weg naar Eindhoven gaat omrijden via Den Bosch een stuk sneller. 17,5 over 7 is het. We gaan praten over de sport en dan het voetbal. Het voetbal van gisteren. Eigenlijk het belangrijkste voetbalnieuws was de degradatie van FC Twente uit de eredivisie. Acht jaar geleden nog de trotse kampioen en nu de trieste nummerlaats van het bijna afgelopen seizoen. Gio Lippens, goeiemorgen. Goeiemorgen Jurgen. Ja, en die degradatie hing natuurlijk al langer in de lucht, maar als je dan toch ook de beelden weer zag gisteren, ook na de wedstrijd, het kwam als een mokerslag aan, hè? Ja, en uh, toch waren er nog mensen die geloofden dat het allemaal goed zou komen. Want als je dat uitvak bij Vitesse gistermiddag voor de wedstrijd zag... Hè, met een zee aan rode vlaggen... Ja, dan geloofden die duizend meegereisde Twente-supporters er wel nog in. En dat sprankje hoop was ongetwijfeld gebaseerd... op die overwinning van twee weken geleden thuis tegen Pek Zwolle. En toen leek het er even op dat Twente zich misschien nog op eigen kracht... en met de hulp van de andere degradatiekandidaten uit het moeras kon trokken. Maar ja, zelfs die hondstrouwe aandacht daar in dat uitvak... moest het gistermiddag al heel snel constateren... dat het gewoon niet meer ging lukken. De ploeg stortte compleet in elkaar. Het werd 5-0 voor Vitesse. Ja, en kort na rust bleek dat zelfs die fanatieke aanhang... echt wel rekening had gehouden... Met met dat, scenario, met dat inktzwarte scenario. Want bij de 2-0 voor Vitesse was er in dat vak... een mega spandoek te zien waarop de eredivisie werd gecontroleerd... met het verlies van die roemruchte club. Nou, het was in ieder geval een middag die ze in Enschede niet snel zullen vergeten. Want na 34 jaar verdwijnt Twente uit de eredivisie... en dan ook nog op die pijnlijke manier, die 5-0. Nou, de conclusie van de trainer van Marino Puzic was helder. Iets wat niet onverwachts komt, laten we daar eerlijk over zijn... Want in een elftal uh, wordt geen kampioen of degradeert niet in de laatste paar wedstrijden. En dat is een, uh, ja, een proces gedurende het hele seizoen. En een bizar seizoen. Waarin we uiteindelijk uh, ja, geprobeerd hebben om te redden wat redden valt. En uh, helaas is het ons niet gelukt. was eigenlijk de laatste kans tegen Vitesse. Natuurlijk waren ze ook afhankelijk van het resultaat in andere wedstrijden. Maar ja, 5-0 worden ze dan weggeveegd, Twente. Het lijkt erop dat de spelers er ook niet veel meer in geloofden. Nee, behalve in de eerste helft. Want toen zag je nog wel dat die ploeg wilde knokken. Tot vijf minuten voor rust bleef het 0-0. Maar ja, na de 1-0 voor Vitesse kon je merken... gewoon dat die ballon razendsnel leeg liep. Uh, dat de spelers er ook niet meer in geloofden. En het zal toch ook wel heel veel te maken hebben... met de druk hè, die er vol op stond. Uh, de stress die in de aanloop naar de wedstrijd... bij iedereen binnen die club voelbaar was. Ook bij die spelers op het veld. Nou, en na afloop was de sfeer in de kleedkamer dramatisch. Uh, Spits Oussama Asaïde, bijvoorbeeld... die kreeg geen hap meer door zijn keel, zei hij. Hij was eten in de kleedkamer, maar het eten gaat bij mij in de strot niet naar binnen nu. Het is echt een rouwproces, hè? Ja, het doet pijn. Het doet echt pijn. Ja. We kunnen ons alles bij voorstellen. Hoe moet het nu verder met FC20, Gio? Nou, we hoorden Onno Jacobs gisteren, inderdaad, die voormalige interim directeur. Uh, ja, het zal overleven worden komend seizoen in de eerste divisie. Uh, met een begroting waarin stevig gehakt moet worden. Nu is die begroting nog 29 miljoen. Maar de inkomsten uit tv-gelden vallen bijvoorbeeld terug van bijna 6 miljoen naar 1 miljoen euro. En ook de inkomsten uit recettes en sponsoring zullen achteruit hollen. Nou, Nieuwsuur becijferde gisteravond uh, dat de club het volgend seizoen met tussen de 10 en 11 miljoen per jaar minder moet doen. En dat er voor het komende voetbaljaar een verlies dreigt van 4 miljoen. Nou, dat kan alleen maar opgevangen worden met drastische bezuinigingen. Ja, en voor Twente is het dan te hopen dat het binnen een jaar weer promoveert... naar de Eredivisie, zoals dat trouwens 34 jaar geleden ook gebeurde. Want als dat niet lukt, ja, dan zal er nog steviger moeten worden gesneden... in de uitgaven. En dan zal promotie steeds moeilijker worden... zoals we in het verleden wel vaker hebben gezien... bij eh, roemruchte Eredivisieclubs die de gang naar beneden hebben moeten maken. Eh, directeur Erik Velderman van FC Twente is zich terdege degen bewust... van de directe gevolgen van de degradatie voor zijn club. Nou, ik denk dat iedereen uh, wel begrijpt dat als de kosten uh, zo hoog blijven in vergelijking met de enorme omzetdaling die we hebben, uh, dat dat niet kan. Dus wij moeten maatregelen treffen. En gelukkig hebben wij een omgeving die de club uh, heel erg steunt. Dus wij gaan samen met die omgeving kijken hoe, uh, hoe we dat allemaal in het vat uh, gaan gieten en hoe we weer naar boven toe komen. Ja, dat is de directeur van de club, Erik Velderman dus. Um, Gio, ja, de voorlaatste speelronde was het. Is alles nu duidelijk in de Eredivisie? Nou ja, de, de kampioen is dus bekend, hè? PSV. Uh, Ajax mag als nummer 2 ook een poging wagen om zich via voorronde voor de Champions League te plaatsen. Nou, Feyenoord gaat als de nummer 3 naar de voorronde van de Europa League. Onderin is Twente dus rechtstreeks gedegradeerd. En spelen Sparta en Rode JC straks na competitie om degradatie te voorkomen. Daar valt niks meer aan te veranderen in die laatste uh, ronde. Uh, er zijn eigenlijk nog maar drie ploegen die nog wel even aan de bak moeten om een extraatje te verdienen. Heerenveen, Pexvolle Zwolle en Ado Den Haag... die spelen om twee plekken in de na-competitie voor een Europees ticket. Ja, en de rest die mag komende zondag hopelijk in beter weer. Uh, gewoon lekker spelen voor de eer in die allerlaatste competitieronde. Gio Lippens over het voetbal van gisteren. Met name dus ook de treurige afgang door de achterdeur van FC Twente... naar een trapje lager. Die zien we het komende seizoen in de Eerste Divisie. Nu teruggedraaid in 1995. Siel. Ah, ja, ja, ah, ah, ah, ah, ah. I can't be seen. A grown addiction that I can't survive. Won't you tell me is that healthy, babe? But did you know that when it snows, my eyes become large, and the light that you shine can't be seen. man can tell me so much I yeah. can say you remain My power, my pleasure, my pain To me you're like a grown addiction, grown addiction. That I can't deny yeah. Now won't you tell me Is a healthy, baby? But did you know That when it snows Snow. My eyes become a large And the light that you shine Can't be seen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 De doe het zelf hypotheek van MoneyU, 100% online en tegen een scherpe rente. NTO Radio 1. 1 minuut voor half acht, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het streekvervoer ligt twee dagen plat door een staking. Vandaag en morgen rijden vrijwel geen streekbussen en regionale treinen. De bonden willen betere arbeidsomstandigheden afdwingen voor de chauffeurs. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn vanochtend bij twee explosies... zeker zes mensen om het leven gekomen. Volgens een Afghaanse functionaris gaat het om twee zelfmoordaanslagen. De eerste zou zijn uitgevoerd door een man op een motor. De tweede aanslagpleger was te voet en mengde zich onder verslaggevers die wilden berichten over de eerste aanslag. Bijna 80 procent van de Nederlanders is van plan om op 4 mei om 8 uur s'avonds twee minuten stil te zijn. Dat blijkt uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek. Volgens de onderzoekers is er nog altijd een groot draagvlak voor het herdenken van 4 en 5 mei. Schiphol verwacht ook vandaag vertragingen... omdat er nog inhaalvluchten gepland staan. Gisteren werden tientallen vluchten geannuleerd. Vanwege een stroomstoring deden de incheckbalies het niet. Twee grote claimbureaus hebben al honderden meldingen gekregen... van reizigers die hun vlucht hebben gemist en hun geld terug willen. En de VS stapt uit het nucleaire akkoord met Iran... tenzij overleg met de Europese partners meer garanties oplevert... dat Iran geen kernwapens kan maken. Dat heeft de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo gezegd. Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië zouden bereid zijn... de deal met Iran aan te passen als de VS die blijft steunen. De weersverwachting bij Weerplaza zit Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En wat een weer. Het lijkt wel herfst, man. Ja, het is behoorlijk raak. Ik zit net naar de neerslagcijfers van vandaag te kijken. De dag is nog maar 7 uur, 7,5 uur oud. En ik zie op veel plaatsen al 20 tot 30 mm regen. Niet overal. Zeeland is wat droger. En ook het uiterste oosten van ons land, de Achterhoek, wat minder neerslag. Maar het is een behoorlijk natte boel. En het is op dit moment ook nog niet overal droog. Maar de meeste neerslag is langzaam maar zeker wel de Noordzee aan het optrekken. En dat betekent toch dat het een stukje minder nat wordt. En dat het zelfs een poosje droog wordt vandaag. Met hier en daar ook wel eventjes de zon erbij. Maar goed, dan de temperatuur die valt dan nog behoorlijk tegen. Want het wordt 12 tot 16 graden. Dat is nog niet helemaal waar we op hopen. Nee, nee. En blijft dat ook de komende dagen? Ja, er is echt wel licht aan het eind van de tunnel. Een, uh, zelfs een heel mooi licht, een mooi uh, beeld wat er voor ons ligt. Maar we moeten een beetje geduld hebben, want morgen wordt het bijvoorbeeld maar 12 graden. De dag begint met bewolking en wat regen. Geleidelijk wordt het droger met een beetje zon. En dat heeft alles te maken met een drukgebied wat weg gaat trekken. Dat drukgebied trekt vanavond, vannacht en morgenochtend over. En dat zorgt vooral in het westen van het land ook voor veel wind. Het kan hard waaien met stevige windstoten erbij. Maar morgen als dat drukgebied gaat wegtrekken, wordt het ook met de wind rustiger. Dan woensdag, een dag die meest droog met wat zon begint, al wat hogere temperaturen, 15 of 16 graden. Later op de dag, in de avond en in de nacht naar donderdag, misschien nog even wat regen. En dat is dan voorlopig de laatste neerslag, want daarna wordt het droog en loopt de temperatuur op. Marco Verhoef, dankjewel. Jolanda van der Velde nu met file nieuws. Ja, er staan toch 40 files ondanks de meivakantie. De files staan vooral in het midden en het zuiden van het land. Alleen rond Amsterdam kan je zeggen dat het meevalt met deze maandagochtendspits. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar nog steeds een half uur vertraging tussen Weert en Knopend Leendeheide. Twee rijschokken nog steeds dicht. Daar stond een auto in brand. En wateroverlast op de A2 richting Den Bosch. Tussen af het Geldermalsen en af het Kerkdriel ook een half uur vertraging. Daar is de linkerrijschok. Dicht. Alle rijstroken zijn weer open op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen knopen en het Arkel bijna nog wel een uur vertraging. En ook wateroverlast in het noorden op de A28 van Groningen naar Zwolle. Tussen Groningen-Zuid en Af het Eelde 20 minuten vertraging. Daar is de linker linkerrijstrook dicht. En bergingswerkzaamheden zijn nu aan de gang op de A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Nistelrode en Eerde nog wel een uur vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Ben je op weg naar Eindhoven kan je ook omrijden via Den Bosch, via de A59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 Vijf minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Steeds meer jongeren doen een beroep op jeugdzorg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Drie jaar terug waren het nog bijna 366.000 jongeren die dan hulp kregen. Afgelopen jaar steeg dat aantal naar ruim 405.000 jongeren. Bob Duindam is wethouder jeugd in de gemeente Oudewater. Dag meneer Duindam, goedemorgen. Goedemorgen. Want de gemeenten krijgen daar natuurlijk mee te maken. Geldt die toename ook in Oudewater? Ja, die toename geldt ook bij ons. En, en, en, en, uh, Want dat is natuurlijk niet zo'n grote gemeente? Nee, we zijn een hele kleine gemeente uh, met een hele hechte gemeenschap. En zelfs bij ons zie je dat... Um, nou, mijn budget afgelopen jaar was 750.000 euro. En de overschrijding bedraagt 1,3 miljoen. Dus de getallen zijn bij jullie, uh, qua aantal mensen, zijn misschien niet zo groot... maar de kosten wel? Ja, ja zeker. En uh, met name de grip die je niet hebt op die kosten... dat, uh, dat zorgt voor deze uh, exorbitante kostenstijging. Welke vorm van jeugdzorg is toegenomen? Wat wij zien is dat met name in de jeugd GGZ uh, er sprake is van een toename. Het CBS-rapport geeft aan dat er vooral toename zit bij de wijk- en buurteams. Ja, ja, dat klopt. Dat is waar we met z'n allen op hebben ingezet. Maar wat dan opvalt is dat alle andere vormen van zorg niet uh, afnemen, zelfs groeien, of uh, bijna gelijk blijven. En ja, daar hadden we wel een effect verwacht. Hoe verklaart u Wat wij zien is. Ja, sorry? Nee, ik wil vragen hoe verklaart u die toename dan? Ja, dat, dat, uh, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die instellingen, natuurlijk allemaal uh, zelf winst- en omzetverantwoordelijkheid hebben, uh, dat die ervoor moeten er zorgen dat er cliënten langskomen, dat de, in de mensen die mogen verwijzen nog niet volledig op de hoogte zijn van de werking van die wijk- en buurteams. En zo krijg je met elkaar een heel systeem wat op groei gericht is en wat we ook zien gebeuren. Maar zegt u daarmee eigenlijk dat mensen daar zitten die, die daar eigenlijk niet horen? en Dat die dus eigenlijk maar, nou ja, dat die meewerken in de getallen omdat die bureaus zelf ook geld moeten verdienen? Nou, dat is, dat is absoluut een onderdeel van het hele verschijnsel. Dat is zeker niet de volledige verklaring. Um, ik maak me nog veel meer zorgen, behalve over de getalsmatige groei... over de jongeren die in zorg blijven zitten. Dus wat wij zien, want het CBS-rapport wat uitgebracht is... is nog geflateerd ook, want daar gaat het over hulptrajecten. Maar hulptrajecten die één keer zijn begonnen... Die, um, uh, en direct worden opgevolgd door een ander hulptraject... die worden niet geteld als twee verschillende. Nou ja, bij, mij, bij ons staat die wel als twee verschillende, want ze hebben twee keer de prijs. Um, wat wij zien is dat jongeren die één keer in dit soort zorgprojecten terechtkomen, er nauwelijks meer uitkomen. Er is sprake van 30% uitstroom en dat verontrust front, ons nog veel meer dan die getalsmatige uh, toename. Dus 70% blijft op een of manier toch daar in die, in die, in die GGZ uh, uh, ja, verzeild? Ja, en als ze dan 18 zijn, dan stromen ze uit. En wat je dan gedurende dat traject ziet... is uh, dat die zorg gedurende dat traject ook zwaarder wordt. Maar, want die bureaus die, die geven neem ik aan wel een garantie. Zo van, nou ja, wij gaan uh, deze persoon helpen... en, en over een tijdje uh, is die weer uh, boven Jan, zullen we maar zeggen. Maar dat gebeurt dus niet in de praktijk. Nou ja, dat klopt. Die afspraken worden in de contracten wel gemaakt... maar in de praktijk blijkt dat daar te weinig van terechtkomt. En we zullen dus met elkaar veel en veel meer op kwaliteit uh, moeten gaan letten. En uh, wat, daar, wat dat zo moeilijk maakt, is dat het natuurlijk een ontzettend gefragmenteerde wereld is. Wij zijn als gemeente met 170 instellingen een contract aangegaan. Dat waren we verplicht. Dat doen we niet voor de lol. Dat waren we in 2015 vanuit het bieden van zorgcontinuïteit verplicht. Ja, dat, dat hebben we in de loop der jaren met het voortdurend achter de feiten aanlopen... niet kunnen terugbrengen naar een minder groot aantal. Maar dat is de slag die nu gemaakt wordt. Um, waarbij we ook de fragmentatie van al die verschillende instellingen... die, die allemaal net even wat anders doen, um, de kop zullen moeten bieden. Dus terug in het aantal uh, partners waarmee u werkt. En, en hoe gaat u het nog verder oplossen dan voor 2018? Um, nou, uh, niet. Dat is te kort, omdat je zit met contracten die over meerdere jaren lopen. Dus wij zullen in 2018 geld uit de Algemene Reserve erbij moeten stoppen. En dat zal in andere gemeenten ook zo zijn? Dat verwacht ik wel. Ja, ja wij we zijn daar bepaald niet uniek in. Nee. Dank voor uw reactie. Bob Duindam, wethouder jeugd bij de gemeente Oudewater. En daar kampen ze dus ook met hetzelfde probleem dat zich landelijk voordoet... blijkt uit die nieuwe cijfers van het CBS. Steeds meer jongeren doen een beroep op de jeugdzorg in Nederland. Twintig minuten voor acht is het. In Vught komen oorlogsverhalen deze week tot leven. En dat gebeurt aan de hand van persoonlijke geschiedenissen. Die worden verteld in woningen waar vroeger joden woonden... die in de oorlog zijn omgekomen. Deze week kunt u dus aanschuiven in een van die woonkamers... zoals die van Mark de Jong. U woont hier nu, hè? Ja, net. Een paar maanden eigenlijk. Wist u dat dit huis zo'n verhaal heeft? Uh, nou ja, volgens mij ieder huis heeft prachtige herinneringen. Uh, dit huis maakte het wel inderdaad extra speciaal... omdat er ook wat, uh, nou ja, wat trieste herinneringen zeg maar, aan de jodendeputatie in zaten. Dat hebben ze ons inderdaad ook verteld. En zo beetje bij beetje wordt het een en ander steeds duidelijker. Ik vind het een, uh, een geweldig initiatief om één keer per jaar uh, je huis dan open te stellen. Om dit verhaal ook te delen. En te kijken zeg maar, of er wat, uh, wat meer bekend kan worden. Uh, en voor veel mensen uh, die er ook behoefte aan hebben natuurlijk. Omdat ze enige relatie tot dit huis hebben of tot de families die hier hebben gewoond. Ja, is het prachtig om te zien uh, dat die herinneringen opgehaald worden. Het is natuurlijk een uitermate verdrietige gelegenheid. Maar ja, door de generaties heen gaan dit soort verhalen vaak verloren, en ik vind dit een fantastisch initiatief om dit weer juist te helpen, de goede kant op. En dus uh, geven we Herman graag de ruimte om zijn verhaal te vertellen. Ja. Herman Kosman, Het verhaal vertelt u van uw familie. En dat gebeurt allemaal in dit huis? Ja, gebeurt allemaal in dit huis. Hier begint het verhaal voor mij. Het is eigenlijk een soort Anne Frank-verhaal, een heel klein persoonlijk verhaal, maar waar die hele Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging uh, ja, die zit daar gewoon aan verankerd. Uh, dus via dit verhaal vertel ik ook iets over... Uh, nou, het hele verhaal van de oorlog en uh, de vervolging van de Joden. U heeft net het verhaal verteld, daarna valt er een stilte. Hè? Het is altijd een persoonlijk verhaal wat wel aankomt. Ja, het is uh, ja, heel indrukwekkend. Ik heb het zelf ook nog steeds als ik die brieven voorlees... van mijn uh, oma die ze naar haar vriendin schrijft waarin het heel persoonlijk en dichtbij komt. Vanuit kamp Westerbork inmiddels? Ja, kamp Westerbork. Ja, ik denk, het wordt, wordt heftig omdat je echt beseft dat uh, ja, het gewoon een hele gewone familie was. En het lijkt eerst, uh, nou, we zitten in een kamp, niks aan de hand. Maar inderdaad, in de laatste brieven dan merk je hoe hopeloos het wordt... en ze zelf ook niet meer in geloven. Ja, en elke keer vertrekt er weer een trein... En je weet niet precies waar naartoe, maar ze komen niet meer terug. Het is allemaal doodeng. Robert Herfslep, organisator. Waarom moet dit gebeuren? Waarom is het nodig? Nou ja, er is nog steeds antisemitisme. En we weten allemaal dat er een oorlog geweest is. Maar op deze manier komt het wel heel dichtbij weer. En worden die verhalen heel persoonlijk. En krijg je, ja, kan je het veel beter invoelen allemaal. Ja. U heeft een keppeltje op. Is dat vanzelfsprekend? Voor mij wel. Anders als ik straks naar buiten ga, doe ik hem weer af. Waarom? Nou ja, omdat ik geen zin heb om uitgescholden te worden. Soms het alleen maar nakijken. Maar ook hier in Vught word je uitgescholden. Het is me gebeurd. Ja. Voor wat? Nou ik herhaal het niet, maar het is vuile K-jood. En, en, en dat soort opmerkingen krijg je dan naar je hoofd. Dus... En dat is vandaag de dag nog echt aan de hand? Ja, ja. dat gebeurt. Ja. De synagoge, kan iedereen er zomaar binnenstappen? was maar waar. Nee, als je bij ons in de synagoge wil, dan uh, uh, moet je je aanmelden van tevoren. Dan uh, moeten we je ID hebben, je foto, en dan kan je naar binnen. En ja, ik vind dat wel gaaf om dan te zien... als je langs een katholieke kerk rijdt hier in, uh, op zondagochtend in Brabant... en de deuren staan wagenwijd open en iedereen loopt in en uit. Dat zou wel mooi zijn, als dat bij ons ook zou kunnen. Maar helaas is het niet zo. Nou, is het natuurlijk wel de kloek. Krijgt u ook de mensen hier in de woonkamer... Ja, die misschien daar nog niet voor openstaan. Nee, dat geloof ik niet. Maar We spreken voor eigenlijk parochie, hè? nog maar een kerkelijke uitdrukking te gebruiken. Nou, dus de. Er komen heel weinig Joden hier, wat dat betreft. Maar er zijn wel mensen die geïnteresseerd zijn... of in die verhalen, of in de verhalen van het verzet. En dat is wel mooi. En daar gaat ook wel een olievlekwerking van uit, denk ik. Dat zei Robert Herfstep bij uh, Martijs Holtrop. Uh, die maakte dit verslag. Er uh, waren nog niet uh, veel mensen, wat, wat familieleden... maar de komende week dus zijn die woonkamers opengesteld. In Vught dus. Dan uh, gaan we nu eens kijken naar het sportnieuws. Uh, we hebben natuurlijk het voetbal al besproken in Nederland... maar uh, er is meer sportnieuws met... met ik ja, ja. hey, hoorde Sophie. niemand dat hoorde Hey zo Ja, we beginnen met de Formule 1. Misère voor Max, kopt het AD. De Grand Prix van Azerbeidzjan verliep dramatisch voor Max Verstappen. Hij kwam nooit in de buurt van de overwinning. En tien ronden voor het einde was zijn race voorbij. Na een crash met zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Ik zijn ten opzichte van Verstappen en Ricciardo. Die nu tegen me kan aanrijden: Verstappen en Ricciardo raken elkaar. Oh, wat een drama bij Red Bull. Ongelooflijk wat hier gebeurt. Ja, het AD schrijft hoe teambaas Christian Horner... met een vinger op zijn mond iedereen het zwijgen oplegde. Niks tegen de pers zeggen, eerst intern praten. De conclusie na het overleg... beide coureurs hadden evenveel schuld aan het incident. Red Bull krijgt veel complimenten omdat het niet één van de twee voortrekt. Maar volgens de krant wordt het wel tijd dat de teamleiding de teugels aantrekt. Met het gelijke kansenbeleid voor Verstappen en Ricciardo... is het wachten op de volgende klapper. En FC Barcelona is gisteren... Voor de zevende keer in tien jaar tijd kampioen van Spanje geworden. Mede dankzij drie goals van Lionel Messi won Barça met 4-2 van Deportivo La Coruña. Dat is de club van trainer Clarence Seedorf. De spelers van Barcelona vierden het kampioensfeest in het stadion in La Coruña. Veel fans van de thuisploeg zullen niet naar dat feest gekeken hebben... want door de nederlaag is de ploeg van Seedorf gedegradeerd. En voetballer Memphis de Paai is helemaal opgebloeid... bij Olympique Lyon, schrijft de Volkskrant. De viel de afgelopen jaren meer op buiten het voetbalveld dan naar binnen... Maar dit voorjaar wordt hij door de sportkranten continu in het sterrenelftal van de week van de Franse competitie gezet. Het was optimaal voetbalplezier, schrijft de krant over het spel van de pie. En zelf zegt hij dat hij geen angsten meer kent als hij voetbalt. Na zijn doelpunten stopt hij zijn, vingers, zijn wijsvingers in zijn oren. De paai wil namelijk nog maar naar één iemand luisteren en dat is God... In de Bijbel staat, heb je medemensen lief zoals je jezelf lief hebt, zegt hij. Ik heb mezelf heel erg lief, dus heb ik jullie ook allemaal lief. En dan tot slot nog een uh, bijzonder verhaal uit de VS. Want voor het eerst heeft een American football team uit de hoogste divisie... een speler gecontracteerd met maar één hand. Shaquim Griffin raakte op vierjaar, vierjarige leeftijd zijn linkerhand kwijt. Maar hij gaf zijn droom om topsporter te worden nooit op... Bij zijn universiteitsteam in Florida was hij afgelopen jaar een van de uitblinkers. Want ondanks zijn handicap werd Griffin uitgekozen tot de beste verdediger van de competitie. Zijn familie was door het dolle heen toen ze het goede nieuws hoorden van de Seattle Seahawks. Ja, en in Huizen Griffin was het uh, trouwens uh, voor de tweede keer feest. Want vorig jaar werd zijn broer ook al door Seattle gekozen. Hoeveel kilometer staat er nu, Jolanda? Uh, 178 kilometer. Dat is toch wel minder dan uh, gebruikelijk op een uh, maandagochtend. Dus toch een beetje de invloed van de, de meivakantie. Maar de meeste vertraging heb je toch wel in het midden en het zuiden van het land. Ik begin met de A2 Maastricht richting Eindhoven. Er zijn nog steeds twee rijstroken dicht na een autobrand. Tussen Weert en Knopend Heide Bijna 40 minuten vertraging. Uh, beter nieuws over de A50 Os richting Eindhoven. Daar zijn alle rijstroken weer open. Nog ruim drie kwartier vertraging tussen Nistelrode en Eerde. En een ongeluk... Ik vermoed dat er één of wel misschien twee reisschokken dicht zijn... op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Tussen west en Westzaan bijna 40 minuten vertraging. <tiedt> I'm right. Doolittle was dat, van acht jaar geleden alweer. Pack up, zo heet het nummer. Het is tien minuten voor acht. Opnieuw bloedige aanslagen in Kabul. Vanmorgen vroeg werd de Afghaanse hoofdstad opgeschrikt door twee explosies. En er zijn de laatste tijd steeds vaker zware bomaanslagen. Contact met onze correspondent, Alette André. Alette, wat is er gebeurd? Ja, vanmorgen is dus in een, in een gebied, een, echt een zwaar bewaakt gebied van Kabul... vlakbij de, de inlichtingendienst is een bom ontploft. Die bom zou zijn binnengedragen door iemand op een motorfiets bij een, een checkpost... En 30 minuten later, een half uur later, uh, werd er een uh, tweede bom ontploft... door iemand die deed alsof hij een journalist was met een camera in zijn hand. Uh, ja, en op dat moment waren er ook al heel veel andere journalisten toegevlucht. Dus uh, nou ja, op die manier kon hij onopvallend binnenkomen. Wat is er bekend over slachtoffers? Uh, nou, laat, ja, dat loopt snel op. Uh, een, een half uur geleden zag ik nog een aantal van zeven doden, twintig gewonden. En nu uh, het laatste bericht wat ik zag uh, is het opgelopen tot 21 doden en 27 gewonden. Um, en er zitten ook tenminste drie journalisten bij die dus waren toegesneld en slachtoffer waren van de tweede explosie. Waaronder een, uh, ja, een vrij bekende fotograaf van AFB, het uh, Franse uh, persagentschap, Jean Marais heet hij, Dus daar zie ik heel veel uh, verdrietige berichten over binnenkomen. Dan horen we dat de laatste tijd weer vaker vanuit Kabul. Um, het lijkt alsof die zware aanslagen elkaar steeds sneller opvolgen. Vorige week nog, he, bijna 60 mensen omgekomen bij een aanslag op een verkiezingskantoor. Is er een verband? Ja, vorige week was het echt bij een verkiezingskantoor op het moment dat uh, kiezers zich aan het registreren waren voor de aankomende verkiezingen. Um, en er zijn meerdere aanslagen geweest... op verkiezingskantoren in andere delen van het land. Uh, die in Kabul had het uh, hoogste dode aantal. Um, dus ja, en dit was, wat ik al zei, een heel zwaar bewaakt gebied. Dus dat bewijst ook wel hoe, uh, uh, ja, hoe kwetsbaar uh, Afghanistan is... Uh, zelfs op zwaar bewaakte plekken. En hoe moeilijk die verkiezingen gaan worden. Um, die moeten, als het goed is, in het najaar plaatsvinden. Ze werden al drie keer uitgesteld, al drie jaar uitgesteld. Dus sinds 2015 zit er een parlement wat al lang is het moeten worden. Um, en als het voor oktober niet lukt om alle kiezers te registreren, ja, dan wordt het weer minstens tot na de winter uitgesteld. Uh, er moeten 14 miljoen kiezers uh, zijn er, maar die moeten allemaal geregistreerd worden. En ja, door die aanvallen echt op die verkiezingskantoren, um, ja, is het de vraag of mensen zich nog wel durven te registreren, of ze het de verkiezingen wel waard gaan vinden. Ja, en, en dus is het duidelijk wie hier dan achter zit? Uh, nee, ik heb nog niet gezien dat iemand deze aanslag van vandaag heeft opgeëist. Uh, de aanslag van vorige week was door IS. Maar andere aanslagen op andere verkiezingskantoren die waren weer door de Taliban gepleegd. Dus uh, ja, dat zijn wel de twee groepen die de meeste aanslagen plegen in, uh, in Afghanistan. Maar we, vandaag, dat, dat is nog niet zeker. Nee, correspondent Aletta André was dat. Dus over die aanslag vanochtend uh, vroeg in Kabul. Op 12 mei doet Nederland mee aan het wereldkampioenschap Walking Football. Dat wordt gehouden in Bristol, Engeland. In het team van Oranje zitten in ieder geval Sjaak Zwart, dat is ook de aanvoerder, Kees Kist, Wim Rijsbergen en Dick Schoenhaker. En dat team van oud, uh, vier oud-internationals dat wordt uh, vandaag aangevuld met vijf andere spelers. En dat gebeurt tijdens een speciale selectiedag, waarvoor 200 mannen zijn uitgenodigd in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Maar hij is al zeker van zijn plaats, dus Dick Schoenhaker, oudspeler van uh, bijvoorbeeld Ajax, heeft trouwens ook nog bij twee. Gespeeld een jaartje, was erbij op het WK van 1978 in Argentinië. In totaal 13 interlands gespeeld. Meneer Schoenaken, goedemorgen. Goedemorgen. U bent er dus al, dus al zeker van een plekje in dat uh, team? Uh, zoals het eruit ziet, wel ja. Of dan moeten er moeten nog gekke dingen gebeuren, maar dat uh, denk ik niet. Nee. Dat <laughs> so walking football, mensen hebben daar misschien wel eens beelden van gezien, ja. maar leg nog eens uit, wat zijn de regels? Nou, het, het woord zelf walking voetbal, wil betekenen dat je in ieder geval dat je niet uh, mag versnellen. Dus dat, uh, dat, dat wordt al een hele klus voor ons, zeker als oud-voetballer. Maar we hebben het al een paar keer geoefend, dus het gaat uh, het wel steeds beter. Maar het is een beetje stilstaand voetbal en als je dan naar voren moet, wandelend. Inderdaad, ja. <laughs> het klinkt een beetje raar als voetballer. Maar uh, ja, goed, dat zijn helemaal de, de regels en... Uh, en er zijn natuurlijk teams die daar uh, heel erg bedreven in zijn. En, uh, nou, we gaan eens kijken of we, of we wat kunnen bewerkstelligen. Maar uh, u was vroeger middenvelder, dus er werd ook wel eens een flinke tackle uitge uitgedeeld. Uh, koppen en zo, dat mag ook allemaal niet, begrijp ik. Uh, nee, de bal die... Uh, ja, ik weet niet of de regels voor de WK nog iets wijzigen. Wat wij in Nederland hebben gedaan is gewoon dat de bal dus niet boven de middel mag uitkomen. Of dat nou daar ook zal zijn. En ik hoorde ook dat er misschien een doelman mag zijn. Dus wat dat betreft uh, wordt het misschien iets makkelijker dan voor ons... om een balletje ergens overheen te wippen. Maar dan moeten we maar even kijken hoe dat, uh, hoe dat gaat. Ja. U zegt zelf <laughs> hebben, Want jullie hebben het er onderling ook wel over. <coughs> Pardon. Ja. zo <Ja. laughs> <Maar, laughs> nee, mag niet uit. Neem me die kwalijk. Uh, Ga maar ja. door. Ja. Oh. Even een slokje water. Uh, nee, uh, jullie hebben het er onderling dus ook wel over... dat het toch ook een beetje, beetje uh, tegennatuurlijk voelt. Want je wilt juist wel, uh, laten we zeggen, als een echte voetballer. Ja. ja, normaal ben je wel gewend om een bal net voor je te krijgen... om aan te zetten, maar dat mag dus niet. Dus ik denk dat heel veel ballen echt uh, goed in de voeten gespeeld moeten worden. Ja. Nou en zo het... zou je dus naar voren moeten gaan. Nou is vandaag die selectiedag, hè? 200 mannen melden zich. Ja. Dat zijn dus gewoon mensen uit, uit heel Nederland. Hè? Dat zijn niet per se oud-voetballers. Ja. Nee, Althans dat geen, niet. geen prof. Misschien, ze, misschien zitten ze er stiekem wel bij, dat weet je niet. Dat toch ineens Jan ja, jongbloed eraan ja, komt wel. met zijn uh, tasje. Ja, als hij maar boven de 65 is. Maar dat is natuurlijk wel de eis. Ja. <laughs> dat is hij wel. Ja. En, en dan gaan jullie kijken wie, uh, wie er nog bij komen in het team. Ja, we, gaan, we zijn met z'n vieren dan zijn we definitief. En er komen nog vijf... Uh, Oude mannen dan moet daarmee zeggen, hè, want je moet 65 zijn, gaan we nog uh, selecteren vandaag. Word je eigenlijk moe van zo'n partijtje walking voetbal? Nou, kijk, misschien van één partijtje niet zo. Maar als je denk ik de hele dag uh, op dat veld staat, dan zullen de, de spieren wel zullen we wel voelen, hoor. Tja, en uh, hoe, hoe goed zijn we in walking voetbal Nederland? Nou, ik denk dat we nog aardige kwaliteit hebben. Alleen, we weten gewoon niet hoe de, de tegenstand is. Hè? Ik heb het dan wel eens te zien op tv. Of, of. We ja. hebben zelf een toernooi gehad, dus dat ging het wel. Maar zal te, het, zal, het zal niet meevallen. Maar goed, we gaan ervoor, nou, toch? Zeker. Uh, we, we houden jullie in de gaten. Zet hem op vandaag. En een mooie dag toegewenst bij die selectiedag. En twaalf mee doet dus Nederland dus mee aan het kampioenschap.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 Ja, dat weet ik niet. Elke werkdag van half twaalf tot twaalf. Goed, we gaan erover praten. Eén op één. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ken je Tello? Dat is de handige boekhoudtool voor ZZP'ers. Waarmee je bijvoorbeeld elke morgen met één klik op de knop... even lekker kunt zien hoeveel winst je tot nu toe hebt gemaakt. Yes! Paspasfeest! En dat doe je in de mobiele app of op je computer. Wat jij wilt. ZZP'ers vinden boekhouden een feestje met Dello.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 Morgen op NPO 2, Pasheine in Onbehagen. Ieder uur van de dag kan ik op mijn laptop en mijn smartphone zien... waartoe mensen in staat zijn. Ik zie aanslagen, moordpartijen. Zijn onze naoorlogse dromen van broederschap naïef? Morgen rond 11 uur, Human VPRO, Onbehagen. Select Windows komt met de vraag, hoe woon jij? Na mijn pensioen dacht ik, hè hè. En nu ga ik genieten van onze heerlijke tuin...